Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Premier Schoof en een aantal ambtenaren moeten binnen een maand wegwezen uit het torentje. Het historische pand is te brandgevaarlijk en moet ook worden verbouwd. En als de premier niet vertikt, dan moet er een boete worden betaald van 100.000 euro per week. Volgens het ministerie lukt verhuizen maar niet vanwege de beveiliging van speciale computersystemen om staatsgeheimen op te slaan. Andere ministeries zijn jaren geleden al vertrokken van het Binnenhof. Een Rotterdammer van 30 is in Antwerpen opgepakt na een lange politieachtervolging. De politie wilde hem bij Preda al laten stoppen bij een algemene controle... maar de man ging vandoor met zijn vrouw en kind in de auto... en kon pas 60 kilometer verderop worden aangehouden. En hij reed daarbij gevaarlijk en reed ook in op een politieauto. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Een Australische surfer is zijn been kwijt. Kai McKenzie werd vorige week aangevallen door een drie meter lange haai... die zijn benen dus afbeet... En hij wist daarna zelf aan land te komen. En even later spoelde zijn been aan. De artsen hebben toen nog geprobeerd Kei en zijn been weer te herenigen. Maar het blijkt niet gelukt. Want op Instagram plaatst hij nu een foto zonder been. Met de tekst: Zien jullie wat er mist? Ja, het is eindelijk zomerweer. Je hebt het vast gemerkt. En zelfs een paar dagen achter elkaar betekent wel drukte voor de reddingsbrigade. En ze hebben het eigenlijk sowieso al druk. Want het is lastig om aan genoeg vrijwilligers te komen. Wat je ziet is dat eh, het totaal aantal mensen wat we hebben niet eens heel erg is afgenomen. Maar dat we eigenlijk tegenwoordig meer mensen nodig hebben voor hetzelfde werk. En vrijwilligers hebben gewoon minder tijd te besteden aan hobby's. Niet alleen bij de reensvigaren geldt voor alle clubs. Uh, en dat betekent dus dat je uiteindelijk meer mensen nodig hebt om hetzelfde te kunnen doen. Ja, Ga vooral niet alleen zwemmen is nu het advies. En alleen op plekken waar zwemmen is toegestaan. En ook met een luchtbedje de zee op is niet altijd een slim idee. Het weer, ja wel veel zon. Zon en een strak blauwe lucht dus bij maximaal 28 graden. En de komende dagen krijgen we dus meer van hetzelfde. Droog, veel zon en het wordt eigenlijk alleen maar warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I'm night, good night, good night, good night, good night, to night, good night, good night, good night, good night, good night, good night, good night, good night, good night, good In the morning, good a good night, good night, good night, good night, good night, good night, good night, good night, good ringo! good night, good night, good Buonasera signorina, can you speak? <laughs> buonasera signorina, buonasera. It's like to say good night to my Oh, it's hard for us to whisper, buonasera. we get on moon and moon and in the rain see how Oh, all in the morning, signorina, the Aan het begin van uh, uur 2 zit de stemming er meteen in. Hè? Ja, de live-versies van André uh, Haassers en uh, Omarie. en uh, Bonne Serra natuurlijk. En dat doen we in het uh, tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Aan het begin uh, hoeft uh, zeg André maar Haassers helemaal niet uh, eens te zingen. Patrick, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Goedemiddag. Nee, publiek uh, deed gewoon vorm, hè, ja, hè. de plaat. Ja, heerlijk is dat, hè. Zeker. <laughs> nou ja, we weten van jou dat je ook een uh, Haasters fan bent. Dus vandaar dat ik even begonnen ben met deze plaat. Zo is dat. En nou, Patrick van Ons, laten we even je naam volledig noemen in de, dit programma. Welkom eh, nogmaals. Uh, ja, hoe, hoe kwam dat eigenlijk, dat je als uh, jonge jongen, dat uh, ja, was toch eigenlijk meer Rolling Stones of de Beatles of uh, andere popgroepen, maar jij uh, had echt wat met Hazes ja, um, ja als, als je op mijn website kijkt... en ik wil er niet te veel meer over praten... maar ik heb een hele slechte jeugd gehad... en Haas heeft mij door mijn jeugd heen getrokken. Zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Door de, dus, gewoon, hij, de, het gaf steun, de, de, de, li ja, de, liedjes. Ja, de liedjes. De liedjes ja, ja, ja. gaf steun en, ja. en, de, en de nummers. Dus uh, ja. Dus nou, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Want hij heeft natuurlijk veel liederen die... Uh, uh, nou ja, het levenslied, zoals dat wordt genoemd. Hè. Dat ja. is natuurlijk, en dat, dat geeft de mensen troost. En uh, daar is het ook allemaal voor bedoeld. Zeker, en belangrijk is: uh, ik leef mijn eigen leven. Ja, dat, uh, ja. dat nummer van hem. Ja, mooi he, is dat. Ja, en uh, ja. Ja, wat is je favoriet eigenlijk van Haasers? Uh, ja, eigenlijk wel die ik, die ik gecoverd heb. Sorry, dat vond ik wel een van de mooiste met Lisa Boré. Oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, die kunnen we misschien dit uur ook nog wel... Ja, ik, ik, ik ga <lacht> er niet over, over de muziek. Nou, die gaan we zeker wel draaien. Oh, Oké, okay, nou, uh, like ja, like dank je like wel, it, dank it. meneer de producer. <laughs> en, um, maar goed, voordat we naar de muziek gaan... Uh, um, uh, Patrick, je bent uh, beroepsbrandweerman. Je, dus, je bent een van de 22.273 personen die een repressieve dienst is in Nederland. Dus, uh, uh, nou ja, en, en de beroepsbrandweermensen, dan moet ik er wel even bij zeggen dat is eigenlijk de kleinste groep hè, van de, de brandweermensen. Dus uh, het zijn er maar 4.200 of zo. Dat is, uh, ja, ik heb ze niet geteld, maar dat zou kunnen. Uh, ja, ja, ik, ik heb even zitten rekenen. <lacht> 19% van die 22.000. Um, hoe ben je eigenlijk bij die brandweer gekomen? Uh, ik woonde toen nog in Middenbeemster. Uh, ik kon vanuit mijn werk toen niet meer leren. En ik wilde in het leren blijven. En, uh, en de buurjongen zat bij de brandweer daar. Vrijwilliger ook. En uh, die zegt, heb je geen zin om erbij te komen? Ik zei, nou, ik had het druk toen. En, uh, maar op een gegeven moment dacht ik van, nou... Hier kan ik weer leren. Ik kan in het leersysteem blijven. En daardoor ben ik eigenlijk bij de brandweer gegaan. Niet omdat ik... Het Als droom had, of wat dan ook. <laughs> geen jongensdroom. Nee, nee geen jongensdroom. Dus ik, uh, had jij een jongensdroom eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. nee. Wat, wat, wat, wat voor werk deed je? Ik, uh, technische dienst. Ik heb allemaal uh, LTS, MTS en dat soort dingen ja, ja, gedaan. Ja, ja, ja, ja. En in militaire dienst uh, gezeten voor mijn nummer toen nog. Hè. Ja, ja, ja. Dus toen dan moest ik aan vrachtwagen sleutelen en dat soort dingen. Oh, leuk. Oké. Okay. Ja, dus uh, alles met mijn handen, dat ging me goed af. Ja. En, uh, nou ja, en, en toen ben ik voor het leren, ja, heel stom klinkt dat, ben ik eigenlijk toen bij de brandweer gegaan, omdat je best wel veel moet leren. De ja, ja, ja, zeker. Ja. En, uh, en uh, nou ja, zo uh, vrijwilliger, middenbeemster, permanent en uiteindelijk beroepspermanent. Ja. En daarna beroepshalen geworden. Ja, ja. En, en hoeveel jaar doe je er eigenlijk over om, uh, zeg maar, uh, want vrijwilliger en beroeps hebben dezelfde opleidingen? Correct. En, en, en hoe lang duurt dat traject voordat je een volleerd brandweermens bent? Ja, uh, twee jaar dan ben je brandwacht, zeg maar. Oh, zo wel. Uh, ja, oh, ja, ja, oh. ja. En, da, en dan ga je allemaal de vervolgopleiding krijgen. Want uh, wij hebben een HV-hulpverleningsvoertuig. Uh, ja. We hebben hebben, we hebben duikteams. Ja. Uh, ja, weet je, dus we hebben heel veel specialisten die er nog bij komen. Ladder. Daar helpen we heel vaak de ambulance mee, mensen uh, ja. uit, uit het raam heizen. Uh, dus ja, dan ben je wel vier, vijf jaar verder. Ja, je, je begint er zelf over. Die medische hulpverlening van de brandweer, die is eigenlijk. Nou, ik schat het een beetje in, de laatste tien, vijftien jaar enorm gegroeid. Hè? Ja. Ja. Het bijna de helft, ik heb ergens gelezen van, uh, om een interview van Frank Kunst, heet die man, dus, ja. uh, de bevelvoerder van uh, Zaanstreek uh, uh, Waterland. Dat, Waterland ja. Ja, dat het bijna 50% van, van de werktijd is. Uh. Ja, het, het is aardig omgeturnd zeg maar. Want vroeger deden we best wel veel hulpverlening. Hè? Dus mensen kop, staart, ja. En dan moesten mensen het knippen. Ja. Dan dacht je van, nou is dat nu echt nodig? Maar dat, dat, dat gaf daar balans aan van ja. Uh, ja. ja, ja. Um, en eigenlijk is dat wel helemaal teruggedraaid. En, en zijn we heel veel aan het reanimeren nu. En, oh. uh, en, en, en mensen, uh, ja, ambulance mensen gaan steeds minder tillen. En ik snap het allemaal vanwege een rug. Dus veel meer mensen gaan we uit een raam hijsen, zeg maar. Dus dan komen we met een brankaartje ervoor. En, ja. uh, dus daar zit heel veel werk nu voor ons in. En, en de reanimaties. Uh, ja. Ja. Hoe vind je dat? Um. <laughs> jij hebt die tijd gekend, ge dat brandweer, nou, die reanimeren eigenlijk helemaal niet. Of nee. nauwelijks. Nee, weet je. Het, en ik snap dat we het doen. En het, en het hoort er inmiddels bij. En we moeten zo snel mogelijk mensen redden. Maar um, het is niet mijn... Uh... Niet je pakken, Jan. N nee, weet nee, je? Nee, nee, nee, Nee, dan had ik bij de dienst gaan werken. Ja, <laughs> ja. ja, dat is waar. Ja, ja. <laughs> en ja, dat ja, doet ja, mijn vrouw. Ja. Die kan dat heel, dus, uh... ja, ja, heel goed. Ja, die kan dat heel goed, ja. Nee, dus, nee, ja, weet je. We doen het, maar het is niet, uh, niet, niet mijn ding niet meer, nee, nee, nee, dus, uh, nee, Sorry, met alle respect. Nee maar. nee, maar dat geeft niks. Ik bedoel, dat, dat kan ik me heel goed uh, voorstellen. Want uh, ja... Um, nou ja, goed, laten we het hierbij laten. Ja. Um, we gaan even naar muziek. Ja, de vorige keer dat je bij ons was, uh, was net uh, Oma Lippenstift. Uh, <laughs> ja, uh, leuk nummer, hè? Ja, die yeah. was uh, in een keer uh, binnengekomen. En die hebben over Patrick zijn al... vrouw gesproken. Ja, ja, nee, ja. Speciaal ja, ja, vraag. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Wat ga je nu draaien? Die gaan we nu even draaien. Zullen we dat verhaal nog even vertellen? Ja, over, is leuk. Waar, waar ja. uh, Oma Lippenstift vandaan kwam. Ja. Um, ja, mijn vrouw had een uh, jubileumjaar, laten we het zo zeggen. En uh, die was jarig. En ja, wat ga je na zoveel jaar nog geven aan je vrouw? Dus uh, alle cadeaus hadden we inmiddels gehad. <lacht> ik, uh, ik dacht, uh, ik laat een nummer voor de schrijven. Dus ik, uh, ik heb steekwoorden opgeschreven en uh, een dochter ook. En uh, Pascal de Vorme heeft daar een heel mooi nummer van uh, geschreven. En Manfred de Jongens en Nederlands heeft er een, uh, een mooie uh, compositie op gemaakt. Ja. En op haar verjaardag, dat. Uh, 60 vet, heel zachtjes zeggen. Ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> Hebben heb we dat nummer uh, onthuld? En in de clips staan allemaal vrienden en bekenden, dus uh, dat is superleuk. Ja. Oma Lippe daar komt ie aan. Ja. Oma oh Lippe Stift. Oma oh Lippe Stift. Oma oh Lippe Stift. Ze ziet de picobello uit. Ik wil het niet vertellen, maar ik doe het toch, ik doe het toch Ze heeft wel honderd schoenen, vakantie op die pizza is haar ding ja, is het, is Haar ga laat ze blonderen, en iedereen die bij haar komt die voelt zich thuis Ze wil altijd wat leren, een beetje her is daarom dat ik zing Iedereen is stapelgek op haar, oh, maar het besticht. Zij denkt altijd aan een haar. Lekker lippenstift: je bent er blij leuke meid. Ja, je blijft meedoen hè, met uh, deze plaat Alma Lippenstift. Ja, dat was uh, Patrick van ons. En ik weet nog wanneer Luxe die op. in uh, première ging, of in release ging, hè, zo ja. noemen we dat. Dat, dat. dat was vorig jaar tijdens de Grand Prix. Ja, klopt. Ja, toen kwam je langs en. Uh, toen ja. je heb je zelfs nog kennis gemaakt met Ria Valk. Ja, wat bijzonder is. Hoe was dat voor je? Want we hebben daarna je eigenlijk niet meer gesproken. Hè? Nee, maar dat is zo leuk. En zij was zo spontaan. En, en iemand die al zo lang in het vak zit. Dus uh, ze heeft nog dingen aan mij verteld. En hoe dat bij haar allemaal ging. Dus, uh, ja. Ja, en, en, ja, dat is wel leuk. Uh, Walt Kroes is ook zo'n type. En zij was ook zo'n type die heel uh, toegankelijk is, zeg maar. Ja, ja dat, was, dat was ze zeker. Of is ze zeker. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, we helaas, uh, ik weet niet of we dit jaar nog weer ergens terechtkomen. Dat uh, Ria ook weer langs kan komen. Want ja. die had natuurlijk ook uh, wat te promoten. Hè? Zij had haar ja. uh, liedjes omtrent de Grand Prix. Uh, dat, dat. Ja. Goed, um, nog even terug naar je brandweercarrière. Um, je bent uit 68. Ja. Uh, heb ik het goed gerekend, maar uh, ben je de 55 inmiddels gepasseerd? Dus, uh, je... Ja, dat heb je een hele goede rekening. <laughs> maar uh, moet je dan eigenlijk niet een beetje erg met pensioen? <laughs> ja, heel erg graag. Nee, uh, <laughs> nee ik, ik zat in de, in de oude regeling met 55 eruit. Ja. Maar, maar, maar ja, ze hebben toen op een gegeven moment een stafel gemaakt... Uh, omdat dingen veranderen en dat snap ik ook wel. Ja. En uh, ik mag er met 59 uit. Oh, dus, uh, Mijn hemel, en iedereen heeft ja, 80 jaar geroepen. Ja, brandweer is een zwaar beroep. Dus uh, al, al, al, langer dan uh, al, 55 ja. vanaf je 50-50e ben je een oude man, afgeschreven en wegwezen. Ja, nou ja, weet je, uh, ik zou heel eerlijk zeggen, ik, ik, ik word niet moe van het werk of zo. We zijn ja. lekker bezig de hele dag. Alleen de nachten die breken je gewoon op. En, uh, als, je en eruit uh, moet. als je eruit moet. Ja, ja. Want je ligt gewoon in je bedje, en uh, zo is het ook nog eens een keer. En, ja. uh, maar je met een hartslag van 60. ...en die piepen gaat en binnen één minuut woontje in die wagen zitten. Ja, ja. En dan zit je met een hartslag van 120. En dat is gewoon niet goed voor je lichaam. Nee, precies. En uh, je zit op uh, Post Oost in Arnhem ...en uh, daar wil het nog wel eens fik, hè, de laatste tijd. Ja, de kranten ja. staan er vol van. Want als er ergens autobronnen zijn... ...dan is het wel een schalkweg. Ja, ja, ja. Hmm. En, uh, en, uh, Worden jullie daar niet doodziek van als brandweermensen? Nou, weet je, doodziek van in zover... ...ik vind het meest triest voor mensen die een autootje hebben. En ja. New leaseauto's auto's is vaak niet zo'n probleem. Nee. Maar je ziet ook uh, dames en heren... ...die, die van hun laatste spa auto hebben staan ja. en die is verbrand en je krijgt niks meer voor terug. Nee. En ja, dat vind ik veel erger. En uh, ja, dat ik mijn bed uit moet, ja, het is ook niet fijn. Nee. Maar gaan we het anders met je leven doen dat iemand anders uh, anders ja, in ja, de brandt? En, en uh, even voor de duidelijkheid, een auto die in de brand heeft gestaan, is gewoon totaal los. Mm, ja, meestal wel. Meestal ja. wel. Wat ze doen, het wel zo goed dat die echt uh, nou ja, ja, snel ja. in de Gloria gaat. En, uh, ja, precies. En ze hebben twee of drie weken geleden toen hadden ze uh, een persoon gevangen, uh, een verdachte. Ja. En, uh, maar uh, een uur later stond er uh, weer ja. een auto in de brand. Ja. Dus uh, ja, waarschijnlijk uh, zijn ze of met twee of ze hebben een uitzendbureau het uh, bureau. Ja. Ja. Het is een triste woorden. Ongelooflijk. Ja, ja, ja, ja. En, uh, Oké, okay, dus je moet tot je 59e, dat is wel ja. heftig. Uh, maar uh, ja, je zit in Oost en dat betekent uh, in West, Haarlem West, daar hebben ze een duikteam. Dus je hoeft niet meer te duiken en dat soort dingen meer. Nee, nee, daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. En uh, ja, weet je, dat heb je een keuze dat je op een gegeven moment een bepaalde leeftijd mag stoppen met duiken. Ja. En, en dan moet je wel een andere post. Dat vond ik wel jammer. Ja. Maar goed, uh, dat, dat, dat zit er hoort erbij. En uh, nu zit ik lekker op schaal ja. Even voor de, de beeld van de luisteraar. Hè. Je, een beroepsbrandweerman. Het zijn er niet zoveel in Nederland. Dus we zijn ontzettend blij dat we jou in de uitzending hebben. Wat, wat doet hij tijdens een 24-uursdienst? Want je, je, je, alleen in Amsterdam draaien ze geloof ik minder uren. Dat, dat wilde de commandant daar. Uh, maar um, in de rest van de, Nederland wordt er nog 24-uursdiensten gedraaid. Hè? Ja. Ja, wij draaien 24 uur diensten, zeg maar twee in de week. Dus dan heb je zeg maar 48 uur gedraaid. Ehm... Ja. Um... En, en, en wij beginnen smorgens om uh, acht uur gaan voet. Wil je dat weten? Een beetje dagelijks. Ja, ja, ja. ja Oké, okay, okay. uh, we. gaan smorgens beginnen met, uh, met voertuigcontrole om acht uur, zeg maar. Tot half negen. Uh, daarna gaan we ons omkleden. En dan, uh, dan gaan we uh, anderhalf uur sporten. Uh, omdat wij ook wel een uh, serieuze sporttest moeten doen. Hè, twee ja. keer per jaar. Ja, ja, ja. anders twee dan, uh, keer. Ja, of okay. twee keer? Als, Zo. Je, ja, ja, als je een bepaalde leeftijd hebt, hè. <laughs> <laughs> dus. Uh, 50 plus. Uh, ja, 50 plus. <laughs> en uh, dus, dus we moeten ook sporten om goed in conditie te blijven. Um, dan gaan we in de ochtend daarna uh, even bakje doen en dan gaan we vaak een theoretische oefeningen doen, even wat, wat theorie ophalen. En in de middag hebben we gewoon een, een fysieke oefening. En het, dat kan een, met ladderen uh, dingen doen. Of uh, met een hulpverleningsvoertuig. Dan gaan we een auto stuk knippen. Uh, of we krijgen, nou, vroeger hadden we Dries nog. Dat was een oude Amelance pleeg. Een hele goede. Uh, die kon ook heel goed lesgeven. Dus daar krijgen we een reanimatieles van. Dus, um, en dan en, en, uh, hebben we s middags, uh, eind van de middag een beetje nog gebouw onderhoud, voertuig onderhoud. Oh, ja, ja. En dan is dus de dag om en dan gaan we zelf koken. Vroeger hadden we het altijd bij het bejaardenhuis. Maar ja, steeds meer bejaardenhuizen gaan centraal kopen. Ja, Het wordt ja. lastiger en met, met alle temperatuurdingen, weet je wel. Dat wordt steeds moeilijker. Ja. Dus nu koken wij zelf en uh, boodschappies doen. en uh, Dan is de dag een beetje voor ons om, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, en s'avonds ermee mee vrij. S'avonds ben je vrij en uh, de ene gaat achter de computer zitten. Ik ben heel veel met muziek bezig. Ik ga ook nog wat even in, een beetje trainen. Oh ja, oh, en, extra uh, nog. Ja, extra nog. Ja, ja, vind ik gewoon lekker. en dan ja. uh, nou ja, en, en, en, uh, om 11 uur zoek ik een mandje op. En ja, is, ja, ja. Fingers crossed dat je kan blijven slapen. Precies, maar net ja. wat jij zegt, uh, Haarlem Oosten is niet de beste post daarvoor. Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, nou dan uh, weten we dat ook weer. Uh, en als tussendoor de pieper gaat, hè, de pager, zoals yes. dat officieel of <laughs> ja. heet. Dan, en dan laat je alles uit je handen vallen. En dan uh, op ja. een holletje. En ja. binnen een minuut. Is, is, dat, is dat de norm eigenlijk? Binnen een minuut ja. dat je op straat moet staan? Nou, met je auto? Mij, ja, volgens mij is de, minuut de norm dat wij in de auto moeten zitten. Ja. Ja, dus, ja. Uh, en rijden zijn. En, ja. Dus, ja, ja, ja. ja, en dat is natuurlijk best wel snel. En, uh, ja, ja, zeker. Want uh, je moet natuurlijk je brandkleren nog aan. Uh. Ja, je pak je even aantrekken. Ja. Uh... in tegenstelling tot de Amerikaanse collega's... die rijden eerst naar de brand en trekken daar alles aan. Dat uh, verbaast mij altijd als ik dat op okay. YouTube zie. Uh, ja, dat is, uh, er staat een hele huis in de brand. <lacht> ja, en wat doet de brand? Ja, even mijn helmpje opzetten. En even dit, even dat. <lacht> ja, ja, ja. hij ja, ja, in de auto dan. Dat, en, uh, en fik hier worden niet te geloven. je moet even wachten, ik moet mijn pak nog aantrekken. Ja, dat is niet <lacht> te geloven. Ja, moet natuurlijk. Maar ja. ja, ik denk, had dat niet eerder gekund? Dat is, uh, ja. Maar ja, maakt niet uit. We gaan maar, naar muziek. Jij, jij hebt nooit een optreden als je, zeg maar, uh, dienst uh, hebt. Dat je dat combineert. Nee, dat nee. je in één keer weggepiept wordt van het podium of ja. zo. Uh. Nee, nee, nee. Als ik, als ik vrij ben, ben ik ook echt vrij. Ja? En ik heb één keer met carnaval heb ik mijn brandweerpak aangegaat. Toen heb ik als brandweerman optreden. Maar wel okay, eenmalig okay. en dat doe ik ook niet meer. Oh, ja, ja. Want? Je kreeg heel veel reacties. Nee, oh, nou, dat was leuk, maar ik hm. dan, dan, dan gaan we het niet meer doen. Het was erg dan? warm natuurlijk. Ja, zeker, ja, ja. ja dus. En een beetje YMCA, ja, altijd. Ja, ja dat. dat, dat ja. Oh, ja, die plaat gaan we nu krijgen. Nee, nee, nee, nee ja, ja, zeker niet. Nou, ja, we kunnen kiezen. Of zullen we nog een plaatje voor jou doen, Patrick? Natuurlijk. Nou, en zeg maar welke dan? Althans, dan hoop ik dat ik hem heb, maar heel gevaarlijk. Uh, nou ja, laten we dat sorry doen waar we het net over hebben. Sorry, ja, ja. Nou, die heb ik. Nou, hartstikke mooi. Komt die aan? Sorry, de single van Patrick van Ons en Esther Daan. mm en Haas uh, en Sorry ja. Wat een uh, mooi nummer, Patrick. En uh, ja, even wat anders dan oma uh, lippenstift, hè, wat we mm. net uh, gehoord hebben. Ja, maar uh, als je diep in mijn hart kijkt, vind ik dit wel heel mooi om te doen. Ja, het, is niet ook, uh, het klinkt lekker. Ja, zo'n bellet. Ja, ja. Maar, we horen wel een heel andere Patrick. Hè? Is, nee. Qua stem uh, bedoel ik dat. Ja, dat uh, ja, ja, het ja. Is, uh, moest je daar... Uh, ja je moet je stem natuurlijk anders gebruiken. Ja, ja klopt. Ja, en voor dit nummer, nou uh, zei ik net tegen je collega... moest ik echt op mijn tenen gaan staan. Want uh, hij is best wel hoog voor mij ook. Dus, uh, hoog? Ja, ja oké. Okay. Ja. Dus je had hem liever... Uh, maar ja, je kan hem gewoon toch gewoon een octaaf lager zitten. Ja, maar er moet wel frisheid in de nummer blijven zitten. Hoofd op die manier. Dus, uh, ja, die bepaalt het eigenlijk. De producer. Of tenminste in, in overleg van... Nou ja, wat kunnen we maximaal eruit halen bij je? Oké. Okay. En, uh, en uh, ja, uh, ze proberen echt alles eruit te halen. Of, of, nou ja, wat nog mooi is, weet je wel. Dus, uh, ja. Ja. Ik heb wel eens in, in uh, Hilversum in een heel klein studiootje... Uh, teksten ingesproken voor uh, commercials. En dan kreeg ik op een dag ook een tekst. Een, een hele lange tekst. En dat moest in 30 seconden of zo. Dus. En dan moest ik heel snel praten. Uh, dus ik had een, een strot, jongen. Had jij ja. oh, ja, dat ook met het zingen? Dat je, dat je, je, omdat je je stem anders gebruikt. Dat je eigenlijk bijna je stembal voelt zwellen, als het ware. Nou, het, het, nee, het, het is heel grappig. Het, het nummer wat, waar we het nog over gaan hebben. Ja. Daar zit een heel snel stukje in. En ik had van de producer had ik een oefenband gekregen om daarmee te oefenen. Dat ging op zich nog wel. En toen kwam ik in de studio. Hij zei, we gaan nog een paar beats sneller doen. <laughs> en uh, toen struikelde <laughs> ik over de woorden. Dus we hebben 1, 2, 3 zinnen. Hebben, of woorden hebben veranderd, omdat je niet uitspreekt. Ja ja, ja, ja, precies. Ja. Ja. En dan heb je het over het liedje Magrietje. Ja. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Oké, okay. nou dat, ja, dat gaan we zo ja. horen. Zeg uh, Patrick, uh, op je website. Patrick staat dat je volkszanger bent. En um, ja, dan... Ik, ik denk dan gelijk aan Hazes. Ook een volkszanger. Is dat, mm -hmm. is dat uh, 1 en 1 is 2? Heb ik het juist? Nou, volkszanger is, uh, is voor mij ook wat breder. Uh, dat is ook het volksmuziek wat je in de cafés uh, zingt, zeg maar. En, uh, en nu is het natuurlijk een hot item Als je optreedt, dan is het uh, drie keer op een avond de Engelbewaarder. Ja. Want die is natuurlijk, uh, iedereen gaat daarmee uit zijn dak. En uh, uh, maar allerlei koffers die er gedaan worden. Uh, als het maar vrolijk is, zeg maar. Ja. Het, wat het volk ook mee kan zingen. Ja. En, en dat zijn alle bekende nummers. Maar ook de nummers van de Haas, dus die, uh, ja. die zingen we natuurlijk graag achter de bar. Ja, ja precies. Maar je zingt ook uh, uh, van Amerikanen uh, uh, Humberding, hè? Engelbert Humberding, ja. Ja, ja. ja. ja. Dan zit je denk ik qua stem uh, dichtbij. Ja, Engelbert Humberding, uh, Tom ja. Jones, uh, dat soort dingen. Ja, ja precies. Ja. Ja, ja, ja. Uh, dat, dat is qua uh, stemhoogte uh, past beter bij mij. Ja. Maar in de kroeg willen ze wel feest hebben? Ja. En uh, bij verjaardag en dat soort dingen, dan kan je dat nog wel eens wat afwisselen, weet je wel? Dan, dan, als het dan een gemengde verjaardag is, vinden uh, opa en oma vinden dat leuk, kunnen ze lekker op dansen. Oké. Okay. Maar in de kroeg willen ze toch allemaal uh, lala, pannenessen achter elkaar en uh, feest. Ja, ja. Ja, nou, ja. Het RTL Nieuws, rtl.nl, die had uh, van de week een bericht over dat uh, Nederlandse zomerhits enorm in trek zijn. Merk jij dat ook? Nou, je zegt het eigenlijk net al zelf, maar, ja. maar, maar. Je, je treedt al een aantal jaren op. Zie je daar inderdaad een verschuiving in? Uh, nou, de verschuiving ziet erin dat er steeds meer jongeren uh, bekend zijn met de uh, nummers. Oké. Okay. Dus, uh, en dat die ze mee gaan zingen. En ja, hoe dat komt, geen idee. Maar uh, dat, dat merk ik wel, ja. Ja, ja. ja. En, Wat ja, leuk. Ja. En... Uh, en ja, we hebben natuurlijk ook een behoorlijk leger aan Nederlandse zangers en zangeressen. Hè? Dat is het, is, het, is, het is niet normaal, dat <lacht> Als je ziet, uh, nou ja, mijn nummer is van uh, woensdag uitgekomen en ik kreeg een lijst. Ik geloof dat er 30 nummers uitgekomen zijn. Zo, ja, oké. Okay. Het is niet normaal van nummers ja. uitkomen. Ja, jij zit bij dat, uh, nee, dat uh, promotiebureau uh, Willem de Bie. Ja, klopt. En, uh, nou ja, en die man die is uh, ongelooflijk productief met al zijn zangers en zangeressen. <lacht> <Ja, ja. lacht> Ontmoet je elkaar wel eens? Dan uh, bijvoorbeeld via zo'n promotiebureau? Of, of is dat eigenlijk alleen maar via optredens? Nee, ja, het is alleen maar uh, bellen en, uh, en mailen en appen. En ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet. Oh. Nee, nee, nee, dus het is uh, alleen maar contact op die manier. En, ik, uh... en op het interfactuurtje. factuurtje. Uh, ja, gelukkig gehad dat wie mijn platen oh, gelukkig. <laughs> ja. Heb je ook geen mij van? Nee, nee, een klein ja. beetje. Ja, ja, ja. Oké, okay, Rob, uh, wat voor uh, gaan we nu draaien? We hebben natuurlijk een mooie ballad gehad. Ik denk dat we weer naar zomers muziek gaan, want daar heeft Patrick genoeg van. We kunnen, kunnen alle kanten op. Volgende is, Patrick, welke? Zingen. Zingen. Oh ja, dat is ook wel goed. We gaan zingen met Patrick. Gaan we doen, komt-ie aan. Hier Lekker. is uh, zingen... Ja, dat krijg je Patrick. Dan gaan we zingen, maar zonder zingen. Ja, ja, ik vond het, het uit, als had ik meegezongen. Waar is Patrick nou uh, ja, erop? Uh, zingen nee. zingen, zonder zingen. Is dit, <laughs> ja, ja. Maar daar hebben we geen zin in, hè? dus we gaan het uh, proberen met, uh, met zingen. En kijk, dan, kijken, dan uh, klinkt het meteen anders, toch? Kijk, ja, ja, leuk. Hier is uh, Patrick met zingen.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 Door het leven zo geweest Zoveel van je houdt Niemand die me nog wat doet Alle dagen smakend zoet naar één nacht met jou Elk moment dat is van goud Als iemand zoveel van je houdt geen nacht met jou, liefde is de melodie die ik in jouw ogen zie. De you out Nou, je zei het net, Ben, het moet wel een beetje zomers klinken. Nou, dat doet dit uh, ja, zeker, hè? Ja, dan uh, komen we wel op een terrasje uh, met een biertje erbij. Zeker, uh, gaat en wat dacht komen. je? Zonnetje erbij. Heerlijk, zonnetje hoor. erbij, ja, lekker. Ja, zingen van uh, Patrick van ons. Uh, en uh, ditmaal de versie waarop gezongen werd. Uh, ja, ja, ook wel fijn. Ja, ja leuk, ook wel fijn. Zeg Patrick, uh, dit is een van je oudere liedjes, hè? Ja, ja dat is, uh, de eerste de tweede die ik uitgebracht. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en uh, zelf geschreven of meegeschreven? Nee, nee me, alleen mijn eerste nummer heb ik meegeschreven. Of die heb ik zelf geschreven. En, uh, en deze is door pas al voor geschreven. En dit is mijn eerste bij uh, uitgebracht bij het platenlabel waar ik nu zit, zeg maar. Ja, ja. Hoe heet het ook alweer, het uh, platenlabel? JFM. JFM, oké. Okay. Ja. Goed, nou die kan ook wel een radiostation beginnen. Ja. En uh, zo'n liedje, hoe, hoe komt dat tot stand? Is dat uh, borrelt er wat er bij je op? Uh, dat is bij elke artiest eigenlijk het uh, anders. Uh, sommigen lopen met een notitieboekje rond. En uh, anderen worden midden in de nacht wakker met een melodielijn in hun hoofd. Uh, hoe, hoe werkt dat bij jou? Ja, ik, ik, ik, uh, ik, ik, ik zoek een onderwerp uit. En, en, en daar ga ik over schrijven dan. En uh, ik, ik heb nog wat nummers op de plank liggen, zeg maar. Oh ja? Ja, ja, ja. ja. Oh, ja. triffus, klap. Ja, nee, nee maar goed. Uh, uh, uh, een nummer voor mijn kinderen, weet je wel. Dat oh, lijkt ja. me ook een keer heel leuk uh, ja. om uit te brengen. Ja. Maar dan ga je wel naar wat, wat een nummer zeg maar. Dus dat was geen feestnummer, zeg maar. Nee. En uh, uh, ja, ik, heb, ik heb nog een nummer over de woning waar ik nu woon. Dat is ook heel bijzonder. Dus weet je, uh, uh, ja, je boven... woont ook heel bijzonder, hè? Ja, in, uh, ja. Ergens uh, boven het kanaal en dan op een ja. doodlopende weg. Ja, klopt, als in helft. Ik, ik, ik heb het gezien op uh, Google Maps, maar ja. uh, ik denk, moet ik hier met mijn motor overheen? <laughs> <laughs> het ziet eruit als een voetpad. Nee, het is aan het water, wat wil je nog meer? Ja, dus, uh, studio ja. naast mijn huis. Dus, uh, oh, ja, je hebt ook een studio aan huis. Ik, ik heb een studio gebouwd en, uh, en dan kan ik lekker oefenen en een beetje met de keyboard spelen. En, uh, ja, heerlijk, man. Oké, okay, dus je, je bespeelt ook nog een instrument. Ik probeer het te, te bespelen, ja. Ja, ja, ja. Wat leuk. Ja, en, ja, ja zo kom je natuurlijk. Uh, uh, zo kan je eigenlijk gaan componeren. Ja, zeker. Uh, ja. Maar, maar, maar dat is niet, niet, uh, niet, niet mijn business, zeg maar. Ik, ik wil gewoon lekker zingen. En, uh, en, en uh, Pascal de Vormen schrijft de meeste nummers voor me. Dan gooi ik mijn tekst daarheen en dan zeg ik van ik wil hier een nummer over of daar een nummer over. Ja. Is dat belangrijk, die relatie tussen tekstschrijver en, uh, en jij als zanger? Ja, ja, want hij moet wel een beetje aanvoelen wat, wat je wil, zeg maar. Dus, uh, en daar hebben we wel uitgebreid over gesproken. Dus, uh, en ik heb nu uh, een idee bij hem neergelegd voor uh, een, een, een wintersportnummer, iets met, met, met wintersport. En uh, nou hij is kom gekomen met ideeën en, uh, en daar gaan we erover brainstormen. En uh, ja, ik dacht, nou ja, leuk, we gaan dit jaar weer, uh, weer skiën. Dus ik denk, nou ja, of... Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. En... Dus, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, Zo'n zo after uh, ski party? Uh, nee, ja, apreski. Ja, apreski, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Zo'n soort nummer. Uh, Zo'n soort nummer wil ja, ik... Uh, ja, ergens... Vrolijk nummer voor de... Ja, klopt. Ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. Met een Arcon, uh, acordeonnetje erin. Ja, uh... ja acordeonnetje, gypsy gitaartje en. Ja. zien wel wat het wordt. Uh. Ja, ja, ja. ja. Dus, maar dat is allemaal nog, uh, nog niks. Uh, maar dat is wel de ideeën om ergens in november mee uit te komen. Oké, okay, ja. leuk, ja. leuk, leuk, leuk. Nou, leuk dat je dat nog even met ons wilt delen. Want ja, dat is, uh, wij uh, Rob en ik zijn altijd uh, nieuwsgierig en altijd uh, op zoek naar nieuwtjes. Nou, bij deze. Ja, bij deze. Dankjewel. Um... Nou, ik zou stel voor uh, Rob... Uh, we gaan er weer eentje uit uh, kiezen, ja, Patrick. Er, uh, je hebt er eigenlijk even tussendoor nog een stuk of zeven singles. Hè, met magrietje erbij. Uh, uh, ik uh, heb geteld zeven uh, singles. Uh, klopt, zeven, ja, ik ja. Ja, ja, zeven. Ja. Uh, even kijken of ik ze allemaal heb, hoor. Ja. <laughs> nee, wat, uh, wat zou je nou uh, willen horen? Of uh, dat we draaien? Uh, allemaal. Dat is weer een beetje uptake. Ja, allemaal. allemaal. Ja, ja, die gaan we doen. Hier is uh, Patrick uh, van ons met Allemaal. Allemaal. Patrick met uh, allemaal En als ik uh, dit nummer uh, hoor, Patrick, dan denk ik van... hé, hey, die ken ik ergens van uh, die plaat of zo. Uh, volgens mij het heb ik de vorige keer ook gevraagd, ah, je. Ja. ja, klopt. Het is een... Uh, nou, ben ik de naam vergeten, maar het is een Belgische zanger. Die heeft het... Uh, ja. Ja, tien jaar geleden heeft hij hem uitgebracht. Klopt, en, maar... klopt. Ja. Bij het, uh, de zomerhit, uh, de Belgische zender, uh, VET, uh, dat uh, kijk ik uh, geregeld. En dat draait ze hem nog steeds uh, daar. Uh. ja. ja. ja. En mijn platenlabel, uh, JFM, die, die zit ook in België, zeg maar. Dus die kwam met het voorstel om, om hier een koffer te maken. Ja, oh, oké. Okay. Zo is de link daar. Ja, ja, ja, ja, ja. Vandaar, dat verklaren. Ja, hem. Ja. Ja, ja. Zeg Patrick, um, ja, morgenavond uh, kunnen we jou uh, zien optreden. Ja, klopt. En uh, nog niet eens zo ver weg in Zandpoort. Niet in Zandvoort, maar in Zandpoort. Ja, klopt. Uh, waar precies? Uh, bij Badjevoort, op, op het plein, zeg maar. En uh, er staat een groot podium, want het is uh, feestweek. Hè? We gaan... even, even, sorry dat je in de oh, reden valt, maar uh, je hebt Zandpoort Noord en Zandpoort Zuid. En uh, welk station moeten we hebben? <laughs> ik, ik, ik, ik denk Noord, dat is de Hoofdstraat. De, de... Oh, de Hoofdstraat. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja En dan is er uh, een podium voor Bartje. Ja, voor een podium voor Bartje, daar heb je een plein. Een café, uh, ja. Ja. café Bartje. En dan, wie, wie treden er allemaal op? Uh, Dien Molenaar. Peter Tros, uh, Carina Le Monde, uh, Jannie, ik zei de gek en Matt Jackson. Oké, okay. ja, dus maar jij, uh, jij hebt nog een grotere rol in het geval. Ja, ja uh, ik, ik heb het uh, mede mogen organiseren. Ik werd benaderd uh, door de, de andere van de bank. En die zegt: kunnen we niet een avond organiseren met allemaal uh, zangers uit de regio? Dus uh, zo is het ontstaan en uh, dat heb ik opgepakt. En uh, nou, ik, ik ken inmiddels wat meerdere zangers, dus uh, een aantal benaderd. En die wilden natuurlijk heel graag daar meewerken. En, um, dus ik heb het mee, uh, mede mogen organiseren en ik mag het ook uh, presenteren. Dus, uh... Oh, je gaat presenteren? Ja, oh, dus okay. ik, ga, ik ga even. dat ik... je vandaag ja. bij ons komt. <laughs> even oefenen. Ik ben hoeven, hè? Ja. <laughs> even even <laughs> even een beetje aan het stiekem, kijken hoe je dat allemaal doet. <laughs> hoe jullie dat doen. En, uh, ja. <laughs> ja. Maar, uh, is het dan inderdaad alleen maar uh, iemand aankondigen? Of, of heb je nog een tussentijds een, een, een babbeltje? Of is het tempo hoog houden? Nee, het is, het is even, even aankondigen dat het de, de eerste regio-toppers is en, uh, en uh, artiesten artiest aankondigen. Dus, uh, ja, ja de eerst, eerste regio, zo noem je het ook, regiotoppers. ja regiotoppers, ja dan moet je moet de namen vanavond kijken. ja, geven, ja, dus, ja. Uh, we hebben de regiotoppers genoemd. ja leuk. dus we hopen dat het de eerste edities van velen. ja. de allereerste regiotoppers in Zandpoort. en. dat dan ja, aan het eind uh, zelf aankondigen natuurlijk, Patrick. Yes. Yes. Uh, nee dat laat ik doen. ik heb een oh, gevraagd okay, die ik okay. mij wil aankondigen. <laughs> ja ja ja ja ja ja ja, ja. Hartstikke leuk. Uh, um, nou ja, misschien. Uh, is dat wel een nieuwe tak voor sport voor je presenteren? Ja, je weet het niet, hè? Ja. Dus uh, ik, ik, als ik er straks uit mag, kan ik misschien gaan presenteren. Zou je het leuk vinden eigenlijk, ook bijvoorbeeld om een radioshow te maken? Oh, het, lijkt, het lijkt me leuk. Ja, zeker ja. hoor. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Hoe, hoe zou dat eruit zien? Ja, ook overval je natuurlijk nu. Um, Heb je er wel eens over nagedacht? Nee, niet over... over nagedacht, maar ik vind het wel leuk leuke interactie met mensen. Dus de ja. achtergrond van mensen leren kennen. En, en, en ja, ik, wel, wel ja, muziek die ik dan leuk vind draaien, weet ja. je wel. Dus, ja. Dat is wel leuk als je een radioshow doet. Ja, Rob mag het nu even niet. Dan moet hij zich aanpassen. Ja. Maar ja. <laughs> normaal uh, draait hij precies die, wat vet, hij toch? leuk vindt, ja. hoor. Ja, ik heb niks te zeggen. Dus, uh, Oké, okay, um, hoe laat is het inmiddels? Uh, 47. Nou, we gaan nog even een leuk liedje draaien van, uh, van Patrick. Uh, alle, allemaal hè, is er ook een. Hebben die al gehad? Die hebben die gehad. we gehad. Oh, die hebben we al gehad. Uh, en uh, ja, we hebben, je bent alles. Ja. Het leven is te mooi of 30, 40, 50. 55 voor ons. Oh, die is ook heel leuk. Hè. Dat is volgens mij een duet, hè? De, de, de is van Django Wagner. Uh, en nog iemand. Maar ik heb hem alleen gezongen. 30, 40, 50. Ja. Die zingen heel vaak als ik op een feestje ben. En iemand is dus 30, 40 of 50 ja ja, leuk, ja. ja, ja, dat is makkelijk. En voor ja. ons uh, doen we er 55 bij dan ja, ja, ja. Patrick, toch? Ja. Nou, voor iedereen die jarig is. Uh, uh, komt hij aan. Hier. 30, 40, 50. Dan denk je telkens weer, al die wat kilootjes erbij, maar ach, dat staat me goed. Als ik het zelf mag zeggen, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. En ben je dertig, veertig, vijftig jaar geweest? Dan laat me maar Ja, dan weet je hoe het moet Een beetje zilver We zijn voorbij, we hebben alles gehad Nu zit ik s'avonds op de bank bij mijn allerliefste schat We zijn al lang geen vrienden meer, het maakt niks uit, het gaat me goed Als ik het zelf mag zeggen, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld 50 jaar geweest Gelukken maar, dan wordt het leven een groot feest. Als je wat vrijzer wordt, ja, dan weet je hoe het moet Een beetje zilver in je haar, dat staat je goed Gewoon helemaal niks uit, 30, 40, 50. Het leven is een feest, zo is het toch, Patrick? Je moet er zelf een feestje van maken, hè? Ja, nou, zeker weten. En het dit is een lekkere plaat, daar lukt het uh, heel ja. goed mee. Zeg, Patrick, je hebt, uh, om volkszanger te worden en uh, natuurlijk ook uh, een goede volkszanger te worden, heb je zanglessen gevolgd? Nog steeds. Nog steeds? Ja, ja, oh, dat zeker. Oh, uh, dat gaat eigenlijk altijd maar door. Ja, ja, ja. Ik uh, heb, heb twee uh, zangcoaches. Twee? ja. Ja. Mijn hemel. Sacha Brouwen en uh, Ruby van Urk. En uh, ieder heeft zijn eigen specialisme. Ja, en, uh, ja. Ja, dus uh, trouwen om de week... ...bij een en de andere toe. Oké, okay. ja. dan krijg je nog huiswerk mee natuurlijk. Ja, ja zeker. <laughs> ja. En dan moet je in je eigen studio gaan zitten oefenen. Ja, klopt. Ja. En die ja. zijn vaak saai, hoor, die oefeningen. Dus, uh... Ja, dat geloof ik graag. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja dat, dat weet ik wel van andere muzikanten... ...die uh, instrumenten bespeelt. Bijvoorbeeld Chris Hinsen, 86. Ik ga hem binnenkort Top. interviewen. En die beste man die, nou, die, die, die speelt nog elke dag op een van zijn dwarsfluiten. Ja. En uh, mag gewoon, ja, kan je nagaan. Hij uh, speelt al 60 jaar. Hè? Ja, ja ik wil je niet bang maken. Ja. Maar, <laughs> maar, nou, merk je eigenlijk in de loop der jaren dat je stem verandert? Omdat je uh, helaas, zoals iedereen natuurlijk, uh, wij allemaal ouder worden. Um, omdat ik zo helaas zo laat ben begonnen, ben ik nog steeds aan het ontwikkelen. En mijn, ik merk nog steeds dat mijn stem uh, steeds hoger kan. Dus uh, bij mij gaat het nog steeds goed. Oké. Okay. En, uh, en dus dat is ga... misschien wel een voordeel. Nou ja, weet je, anders had je, had je dat eerder bereikt. En, uh, want er zit natuurlijk een maximale grens aan tot welke ja. toonhoogte je kan. Dat is gewoon uh, gegeven. Ja. En um, uh, met ervaring ga je gewoon dat steeds verder uitbreiden. En uh, nou ja, daar zit ik nog steeds in. Dus uh, ja, blij. Dus dan ligt er eigenlijk meer binnen je bereik. Komt er meer binnen je bereik? Ja, zeker. Nummers die ik uh, vorig jaar niet kan zingen, kan ik dit jaar wel zingen. Oké, okay. dus, uh, waar, waar hoop je nog op? Wat je dat ook nog kan bereiken? Nou, weet je, de, de, de nummers uh, André Haas, zij gelooft in mij bijvoorbeeld. Ja? Die heb ik zelf een keer opgenomen. Uh, uh, uh, uh, maar, maar die is niet mooi. Ja. En, ik, en ik ben bijna erbij dat ik denk, oké, okay, nu kan ik een keer live ah, op doen. Ah, ja ja, ja, ja. Mooi, mooi. Ja. We gaan naar Margrietje. Ja. Het, uh, het nummer in van Louis Neefs. Ja. Dat is heel oud. Rob, hoe oud? Ja, dat weet ik even niet. <laughs> Heb jij dat niet op het uh, persbericht staan? Nee, dan? nee, nee. Oh. Dat, uh, nee, staat release datum 24 juli 2024. Nou, dat, uh, dat, dat is hem niet, hè? Nee. nee, dat is hem niet. Maar, wat weet jij van Louis Neefs, Patrick? Uh, Louis Neefs, Belgische zanger. En hij is uh, vorig jaar gestopt. En, uh, dat met zingen. Met, oh, sorry, ja, ja sorry. Ja, sorry. <laughs> met, met zingen. En, uh, en dat vonden wij wel een, een, een bijzondere reden om, uh, om daar een... Uh, en, en dit nummer is ook nog niet gedaan, zeg maar, gecofferd. Dus, uh, Oké. Okay, hey. dus, ja, dat ja, dat je weten ook, je Belgische vrienden natuurlijk weer. Ja, dus ja. dan moet je wel naar gaan kijken. Want heel veel nummers zijn al gekofferd. Want ja, het is een hype tegenwoordig dat iedereen koffert. Ja. En, uh, en deze nog niet. En ik vond het ook een heel leuk nummer. Um, het is ook nog een nummer... Ja, daar kom je weer met de vrouw aan zetten. Die um, uh, haar moeder zetten dat vroeger altijd op, op de radio. Okay. Of op, op zo'n plaat, weet je ja, spelen. Ja, spelen. En daar uh, en, uh, ging altijd mijn grietje op. Dus daar dat had nog een link voor haar ook. Oh, leuk. Dus ik, uh, ik uh, nou ja, zodoende zijn we bij mijn grietje uitgekomen. Ja, fantastisch. Ja. En uh, nou, het is een heel vrolijk en fris nummer. Dus, ja. uh, nu wel. Dus, uh, nu, ja, ja, ja, nu <laughs> wel, zeker wel. En uh, dus dat wordt toegevoegd straks aan je, aan je lijst van uh, meezingers. Ja, ja, ja, ja, morgenavond gaat hij zeker op de bühne voor de tweede keer gezongen worden. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. oké. Okay. Nou, wij hebben in première gaat hij vandaag in, uh, hier bij ZFM Zandvoort. Uh, Patrick, uh, hartelijk dank voor je komst naar onze heten. <laughs> studio. Ja, de airco uh, gaat aan eigen leven leiden. In plaats van koude lucht, warme lucht. <laughs> Moest wat bestuur. En die... Um, uh, nou, graag door de volgende keer. Dus ja, oké, nou, vondre... Ik heb het even opgezocht. Hè, dat uh, ja, nummer is ja. uit uh, 1971. Ja, dat bedoel ja. ik. Hè. Ja. Dus. Ja, ja, ja, ja. En dat uh, Peter Koelenwijn nog wat uh, mee te maken, dacht ik? Ja, het zou kunnen. Ja, ja volgens mij wel. Oké. Dus. Hebben we het over het ja. Ja, ja, ja. Oh ja. ja. <laughs> oké. Okay, nee, maar uh, mag ik jullie bedanken weer voor de aandacht en voor de gezelligheid? Ik vond het weer een, ja, een eer om hier te mogen zijn een uur. En, uh, het vliegt weer voorbij, hè? Ja, het is, is ongelooflijk. 1 uur, uur radio is helemaal niets. Nee. Uh, nou, nou nog dat... een keer... Uh, waar we je kunnen vinden... Uh, oh, ja, ja, op ja. het uh, podium. Uh, in Zandpoort Noord, als je dat bedoelt. Ja? Vol café Badje, morgenavond van 8 tot uh, 12. Wordt één groot feest. Dus uh, allemaal lekker komen. Ja. We Pet hebben we mooi weer. Patrick van Ons.nl voor meer informatie. En uh, Misschien wil je je eigen liedjes even aankondigen. Oh ja, ja, ja, ja. dat is een mm. presentatie. ja, ik Ja, ja, ja, ja. ja moet je heel even wachten. Want het uh, nieuws komt zo meteen aan. Maar... Uh, Heel even wachten en dan uh, kan je het uh, gaan aankondigen, denk je ook. Zometeen uh, trouwens in derde uur hebben we de kwalificatie van, uh, van de race. Uiteraard op uh, Spa, ik ben benieuwd of het uh, droog is. Maar droog is het hier in de studio zeker maar, uh, en warm ook. Uh. Niet op mijn rug hoor. En, uh, de, de nieuwe single is uit van uh, Patrick van ons. Je mag hem uh, zelf gaan uh, aankondigen Patrick. Ja, nou ja, dan uh, voor alle luisteraars uh, van Zelfeld Radio, Hero, um, mijn nieuwe nummer.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 Nooit meer. Nee, nooit meer, dat komt nooit, nee nooit meer terug. Ach, maar vriendje, de rozen zullen bloeien, ook al zie je mij niet meer. Zit je vaak te dromen, kun je snacht niet slapen, denk je nog te veel aan toe. Wie zal je begrijpen, het blijft toch van ons samen, je kunt er niet meer veel aan doen. Je leven kan al leeg zijn, in vijf jaar kun je oud zijn, ik weet wat je bedoelt. De zon op niet te schijnen, kinderen niet te lachen, maar denk aan wat je hebt gevoeld. Ach, maar vriendje, de rozen zullen bloeien, Ook al zie je mij niet meer. Door je tranen heen, zullen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 omdat je van mij bent je ook gewicht zien lachen Om iets wat je niet zegt Dan kan me wel vinden Zoiets gebeurt al vaker En hebben zo'n herinnering Die kreuzel wat terecht zijn het zal je niet meer helpen. Misschien als ik dit zie Ach, maar je, De rozen zullen bloeien Ook al zie je mij niet meer Door je tranen heen ze. je We'll <laughs>